Welkom terug luisteraars bij het tweede uur van het ZFM radioprogramma FEN-FM, waarin we vanavond Steve Winwood bespreken en mooie en heerlijke muziek laten horen. Na het eenvallen van Blind Fate in uh, 1970 ging Steve Winwood de studio in om te werken aan een soloalbum en voorlopig getiteld Mad Shadows. Hij rieuwde toen uh, uiteindelijk, het ging allemaal niet zo prettig blijkbaar, zijn voormalige traffic-bandleden Jim Capaldi en Chris Wood in om te helpen bij uh, het opname van dat album. Het kwam eigenlijk niet tot een solo-album, maar het resulteerde in het traffic reuniealbum album John Barleycorn Must Die. En het zou verder gaan met nog meer, nog vijf uh, traffic-albums. Welkom, to the Canteen in 1971... The Low Spark of High Heeled Boys in 1971, Shootout at the Fantasy Factory in 1973, On the Road in 1973 en Bend the Eagle Flies in 1974. Toen is Steve Windwood gestopt met uh, Blind Faith, want hij was vermoeid van de sleur van de toeren en het opnemen. En dat was in 1974 en toen heeft hij zich een paar aantal jaren teruggetrokken uit se in sessiewerk. Een voorbeeld daarvan is dat hij in 1968 uh, door Jimi Hendrix gevraagd werd om orgel te spelen op Food Child van het album Electric Ladyland. En van dit uh, eerste Reunie Traffic uh, album John Barleycorn Must Die hebben we net geluisterd naar John Barleycorn Must Die, het nummer. Het is een Engels en Schots volksliedje, waarin John Barleycorn, de hoofdpersoon van het lied, uh, is een personificatie van Gerst en van de alcoholische dranken die hiervan worden gemaakt. Bier en whisky bijvoorbeeld. In het lied leidt hij aan vernederingen, aanvallen en dood, die overeenkomen met de verschillende stadia van gerstteelt, zoals oogsten en mouten. Verder bevalt het uh, album John Con Must Die uit 1970, uh, invloeden uit de jazz en de blues, en zoals gezegd, uh, uh, invloeden van de traditionele Engel Engelse volksliedjes. Het laat ook zien dat de muzikanten aandacht besteden aan de moderne interpretatie van traditionele volksmuziek in de trant van de hedendaagse, of de toenmalige Britse bands Pentangle en Fairport Conventie. Terwijl eerdere Traffic albums werden gedomineerd door beknoptere songstructuren, zag John Barleycorn de groep zich ontwikkelen tot een lossere, jam-georiënteerde progressieve rock en jazz fusion stijl, waarmee de toon werd gezet voor daaropvolgende daarop volgende releases in de jaren 70. Van dit uh, album draaien we nog uh, twee nummers en dat zijn GLADS, een uh, instrumentaal nummer en Empty Pages, ook wel een redelijk grote hit geweest. Hier komen ze. Het volgende album van Traffic was The Low Spark of High Heeled Boys uit 1971. Het was uh, Traffic's meest succesvolle uh, album in de Verenigde Staten en bereikte daar zelfs nummer 7 in de Billboard Top 100 list. In Engeland is het niet zo veel, uh, heeft het niet veel gedaan en in Nederland volgens mij ook niet zo. Ik draai nu het mooiste nummer. Persoonlijk natuurlijk, ja. Het nummer The Low Spark of High Heeled Boys. De titel verwijst naar inscriptie, geschreven door de kleine Amerikaanse acteur Michael J. Pollard in het notitieboekje van Jim Capaldi, terwijl ze allebei in Marokko waren. Pollard en ik zaten de hele dag teksten te schrijven, te praten over Bob Dylan en de band en belachelijke plots voor de film te bedenken. Voordat ik Marokko vliet, schreef Pollard in mijn boek The Low Spark of High-Heeled Boys. En voor mij was dat echt de samenvatting van Pollard zelf, ja. Hij had een enorme rebelse houding. Hij liep rond in zijn cowboylaarzen en zijn leren jack. En destijds was het een zware kleine kerel. Wat mij bijzonder treft in dit nummer is toch wel de volgende dichte regels. If you had just a minute to breathe and they granted you one final wish... Would you ask for something like another chance? Here comes the Lowes Park of High Heeled Boys uit 1971. In 1974 uh, is Steve Windwood gestopt met Traffic. En dat kwam mede door de vermoeidheid, door de sleur van het toeren en het opnemen. Hij is toen een paar jaar met sessiewerk bezig geweest. En in 1980 is hij weer volop met zijn uh, solo carrière verder gegaan. We gaan nu wat uh, solo nummers van hem draaien. Als eerste eigenlijk uh, uh, While You See A Chance van het tweede solo album Ark of a Diver. Uit 1980 en daarna gaan we uh, het nummer Valerie draaien. Dat komt van het uh, Talking Back to the Night uit 1982. Mm -hmm. Beide nummers die we net hoorden, While well, You See a Chance en uh, Valerie, zijn uh, door Steve Winwood opgenomen in zijn huis in Gloucester, uh, En hij speelt alle instrumenten op beide nummers. We gaan nu verder met het uh, album Back in High Life uit 1986, wat eigenlijk het hoogtepunt van zijn solocarrière uh, markeerde. Met hitsingles als Back in His Life Again, The Finer Things. En uh, Amerikaanse Billboard Hardware Handen nummer 1 hit, Higher Love. Ik draai ze alle drie even achter elkaar. Dus Back in Higher Life Again, The Finer Things en Higher Love. Let's go out and feel it We zijn alweer aan het eind gekomen van uh, dit programma, dit, ra dit ZFM radioprogramma FEN-FM, met vanavond uh, twee uur lang mooie muziek en verhalen over Steve Winwood. En we sluiten af met zijn uh, Amerikaanse nummer één hit Higher Love. Bedankt en tot de volgende keer.